Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het computernetwerk van de TU Eindhoven is gehackt. Vanwege de cyberaanval heeft de universiteit het netwerk uit de lucht gehaald. En daardoor kunnen studenten en medewerkers geen gebruik maken van e-mail, wifi en verschillende apps, staat in een verklaring van de TU. En ook zijn er in elk geval morgen geen onderwijsactiviteiten mogelijk. ICT-experts van de Eindhovense universiteit onderzoeken de cyberaanval. In een aantal Italiaanse steden is het vannacht onrustig geweest... na anti-racisme demonstraties Onder meer in Rome, Milaan en Bologna waren mensen de straat op gegaan uit woede over de dood van een man van 19 van Italiaanse-Egyptische komaf. Hij kwam eind november om het leven na een achtervolging door de politie. Hij reed mee op een scooter van 22-jarige man van Tunesische afkomst. Ze vielen en onderzocht wordt of ze waren geramd door de politie... of dat de politie daarover heeft gelogen...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 the world We zijn er weer. Hè? The boys are back in town, uh, Benno en uh, Thomas. Ja, we <laughs> pikken net even van onze collega's. Uh, ja, zeker. Want dit is uh, van uh, de historische Grand Prix, is dat uh, het uh, thema, zeg maar, altijd. Ja. The boys are back in town. En uh, we zitten het natuurlijk over die uh, ja, oude, oude raceauto's dan. je uh, dat uh, weekend uh, racen re op het circuit van Zandvoort. En in uur twee gaan we natuurlijk verder praten met Rendel Lawson. En uh, we hadden het eerste uur al redelijk uitgebreid over de modelautootjes. En ook over de modelautosport. Maar Thomas, jij hebt wel natuurlijk een uh, de hamvraag. Uh. Ja, hij is natuurlijk ergens mee begonnen. Ja, het is ooit ergens dus begonnen. Dus nou ben ik wel nieuwsgierig wat zijn allereerste autootje was... en waar zijn hart zeg maar van uh, ging overzien. Och jeetje, dat is een hele moeilijke <laughs> vraag. Maar... Um... Was dat het een trabantje? Nee, nee net Vraal, niet. helemaal oh, niet. Was het een uh, daf? <laughs> een, daf. <laughs> een dafje. Een nee, ook niet. Nee, nee, ik, ben wel, ik ben altijd wel heel erg renault fanaat geweest. Dus ik, ik, ik verzamelde zelf op een gegeven moment Renault. Uh, ik weet dat de begin van mijn Renault-collectie... is een hellere bouwdoosje geweest. Dat kan ik heel goed herinneren. In schaal 1 op 43. Uh, Dan weet je de normale schaal. En je moest jezelf in elkaar zetten van de Renault 4 CV. En ik kan het heel goed herinneren, die kocht ik... dat moet, denk ik... Zo'n beetje 19... Nou, dan ga ik even niet liegen. Ik denk 1981, negen, nee, 1983 geweest. Want ik was net getrouwd. En 1983 geweest kocht ik die bij Speelgoed Otten... op de Johan Huizingelaan in Amsterdam. Bij Rutte en Dick. Uh, twee uh, <laughs> uh, vreselijk aardige jongens. En, uh, en toen kwam ik thuis met een deeltje bouwen. En kijk, uh, nou... Uh, uh, met het toenmalige vrouw had het echt zoiets van oh, leuk, een leuke hobby en je bent lekker bezig en toestand en dat erbij en uh, ik had toen al een druk leven en uh, ze zegt, ja, ja, ja, ja. nou dat valt toch, toch best wel mee uh, het ja ook een goedkope hobby want uh, dat bouwdoosje kostte geloof ik iets van uh, toen in gulders, iets van 6,95 in gulders dus uh, een goedkope hobby een beetje verf, toestandmodeltje dat was mijn allereerste echt verzamelautootje en ik weet heel goed, een week later reed ik weer naar Ruud en Dick toe in Speelgoed Otto en toen nam ik van het merk Mini Kit. dat was een uh, Frans merk, Mini. Lux dat. Nam ik een bouwdoos mee van ook een oude Renault vrachtwagen. En die was toen 112 gulden. Dus toen dus zei ze, zo. ja, je hebt een aardig goedkope hobby. Zei ze. En dan kan je vertellen, ja. in 1982 was 112 gulden was echt heel veel geld. Ja, heel, heel, heel, heel, was echt heel ja, veel centjes. Ze zei ze, nou, je hebt een lekkere goedkope hobby. En ik kan heel goed herinneren, dat was een, een, een Renault Coulette brandweerauto. Dat moest natuurlijk wel een brandweerauto zijn. Die 4 had ik ook een brandweerautootje van gemaakt. Want ik was dat vol in de brandweerwereld. En... Uh, en die heb ik toen in elkaar gezet. En ik heb hem ooit weer verkocht en er zo spijt van gehad. Omdat was mijn allereerste echte wit metalen bouwdoosje. En die was zo, zo mooi gebouwd. En dat was altijd wel denk je, dat is toch het begin van de lende geweest, zeg maar. Maar dat is <laughs> wel gewoon, daar is het allemaal een beetje mee begonnen. Okay. Het echte liefde voor modelautootjes was ik heel klein. 7, 8 jaar. Was ik in Rimini, in een Triumph Herald. Helemaal naar Rimini samen met mijn zuster en mijn ouders. Dat was achter, achterwaarts de, de Sint-Gottardberg op, anders kwam die niet omhoog met, de, met die drive -herald. En toen kreeg ik drie modelautootjes van mijn ouders. Dat was van polismerk, Polistiel. Uh, schaal 1 op 36 zo'n beetje. Drie formule, formuleautootjes. En uh, dat zou ik nooit vergeten. En dan was ik alleen maar op het pad in de camping aan het spelen. En toen was een Italiaan met een Fiatje 500, die was over mijn autootjes heen gereden. Wat? En dat was dus één groot tranendal. Kijk, je, je, je hebt ja. hier drie Formule Formu Formu Formu 1-autootjes. Drie heb je er. En uh, uh, ik ga dat helemaal nooit meer vergeten. Mijn ouders hebben de dus vreselijkste vakantie ge gehad. Want ze hebben nooit meer drie ja. van diezelfde <laughs> auto's kunnen vinden. <laughs> <laughs> dus ik was de hele, hele vakantie niet ja. te genieten, zeg maar. De, de, nou, maar terecht. Hè, terecht. En terecht. Hè, ja, en terecht ja. hè? Dus, uh, dus daar zat al een beetje de gekte in. Of de passie zat er in mijn bloed. In mijn, uh, mijn aderen van ik wilde verzamelen. Maar en toch dat... met de formuleauto's begonnen, hè? Ja, to ja wel met de we ja. ja. begonnen, ja. Toen al, toe Maar hoe komen ze daar niet schalen? Je hebt een paar keer al genoemd, 1 op 43, uh, een, uh, nou, en, en, enzovoorts. Maar sowieso. Zo... heeft dat bepaald eigenlijk? Ja, uh, 1 op 43 is de hoofdschaal. Dat is een beetje wel waar alles omheen draait. Uh, dan heb je nog schalen. Tegenwoordig is 1 op 67. Maar even, e even vertaald. Hè. Ja? Je hebt dus de 1 staat zeg maar, voor het realistisch model. Realistisch model. En 43 en de... is 43 keer verkleind. Okay. Dus je moet zo zien. Een autootje wat 4,30 meter is. Die wordt dan heel klein. Ja. 43 keer verkleind. Zo moet je het ja, een ja, beetje ja, zien. Ja, ja. Uh, uh, dus het tweede getal eigenlijk. Dus 1 op 100 is 100 keer verkleind. 1 op 200 is 200 keer verkleind. En 1 op 87. Dat zijn die hele kleine autootjes. 87 uh, kleiner dan de ware grootte. En er blijft dus niks eigenlijk dan over. Nou ja, sowieso. M43 moet je wel zo zien. Als jij een gewone echte auto pakt. En die ga je 43 keer verkleinen. En je zou dat neerzetten. Dan staat er opeens een heel ander autootje. Dus ze hebben, we moeten altijd wel een beetje spelen met maatvoering. En uh, uh, dat, dat hebben we vanavond. Uh, te, tegenwoordig is alles katkam. Hè? Ze duwt het in de computer. Dan gaat een machientje gaat lopen klooien. Oh ja, ja. Of uh, het wordt, hoe uh, heet het nou, uh, op een andere machine. Dan wordt het, komt zo'n modeltje staat er opeens. Nou vroeger ze had je de, de echte artigiat noemden we dat. Die hadden een uh, bon klei. En dan gingen ze het modelletje namaken. Een echte auto namaken. En daar werd een uh, positieve mal van gemaakt. En, uh, en op die manier ontstond dan een autootje. En die kitfabrikanten die werkten zo. Die begonnen met een bonklei klei. En uiteindelijk kwam daar een modelautootje uit. Mm. En dat was allemaal met, uh, met, uh, met de mesjes en, de, en schuren. En de vijltjes werd zo'n modelletje helemaal in elkaar gezet. Tegenwoordig... Uh, Schermpje, wordt die 3D opgemaakt, en dan gaat zo'n machientje gaat lopen, gaat lopen, tet, tet, tet, tet, tet, tet, tet en ja, dan staat er ja, ja, ja. een modelletje. Weet je, dus dat is een heel andere methode tegenwoordig hoe modelletjes gemaakt worden. Maar goed, je wel, kan wel heel realistisch zijn natuurlijk. Ja, maar ja, als je Toch ziet die 187, dat zat er een zo'n heel klein autootje van nog geen 2 centimeter, 3 centimeter. Ze hebben zelfs autootjes in 1 op 100 gehad. Nou, dan moest je er echt eventjes zo'n uh, microscoop bij zetten. Ja. Zo van, nou, staat daar, weet je? En dan zag je nog alle detail. Dus ze kunnen wel heel klein kunnen ze maken. Ja. En dat je kan je er ook... wel heel veel hebben natuurlijk als... Je... Als ja. je heel klein hebt, kan je er wel veel meer in huis houden. Ja, ja, je hebt, je, ja, ja, en je moet wel constant zorgen dat je ogen in orde zijn. Maar je, het is <laughs> wel zo... Nou, er zijn mensen... Ik ben wel eens bij iemand verzamelaar geweest. Die verzamelen dan... Uh, uh, het merk Brikina en het merk Herpa, dat zijn uh, echte 1 op 87 specialisten. Dat is eigenlijk een beetje ook ontstaan als modelautootjes bij spoortrein, hè? Die, uh, de spoortreinen. opa op ja. zolder met zijn treinbaan. Als je autootjes erbij wil hebben, moet die 1 op 87 erbij. Hebben. Okay, yeah. En um, uh, als je daar zo'n collectie ziet, dan zijn het allemaal kasten aan de wand met uh, niet al te diepe plankjes. Ja, en als er dan 2000 van die autootjes staan. Vielen. Ja, vielen. <laughs> ja vielen. je zegt het heel goed. Maar ik ben ook een keer bij een brandweerverzamelaar geweest. Dan is het, hoef je, je wand niet meer te schilderen. Er staat er zo'n hele rode vlek, hè? Met ja, allemaal ja. auto's, ja. weet je wel. Dus ja, maar die man gaat van elk, dat is het mooie vaak. Van elk autootje weet ze het verhaal waar, ze, waar die gekocht is, hoe ze hem gekocht hebben, hoe lang ze ernaar gezocht ja. hebben. Er zijn bepaalde autotjes die zo schaars gemaakt worden. En dan zei hij. Wendel, ik heb hier zes jaar nagezocht. En ja. toen vond ik hem uiteindelijk in een heel klein winkeltje... ergens daar bij Essie in omgeving. In een hoekje, ja, ja. In het hoekje onderin. <laughs> het ultieme geluk. Het ultieme geluk. En dan, ja, dan gaat die zo'n man gelijk een biertje drinken en uiteten. Want dan heb je geluk gevonden ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, en dan gaat de vrouw even stop zijn. <laughs> <laughs> oh, wat oh, het heb daar ook verhalen verhaal over? <laughs> okay. Okay. Maar, maar zit daar een reden achter waarom ze ze dan zo klein maken? Als 1 op 100 of 1 op 87? Nou, het zijn, uh, dat is een beetje een, een mengeling van hoe de, door de wereld is gegaan. 1 op 43 is altijd een beetje gezegd, hebben, vroeger hebben ze een, uh, uh, in Engeland, hebben ze een, uh, volgens mij is dat haar spoor, of, dan moeten ze het ook even zeggen, ze hadden een, een, een treinspoor met een bepaalde maat. En uh, uh, 1 op 3, dat was eigenlijk, als je dat ging uitrekenen, was dat zeg maar een, geloof een 42 keer verkleining. 41 ja, keer 1 op 41 heb je ook heel, heel lang gehad. Ja. En dat is uiteindelijk 1 op 43 geworden. Hoe dat uiteindelijk in die hele geschiedenis ontstaan... is denk ik ook een beetje interpretatie van fabrikanten geweest. Want uh, Dinky heeft heel lang op eigenlijk uh, zeg maar een 1 op 45 gezeten. Dus eigenlijk iets kleiner. En ze uiteindelijk ook naar 1 op 43 gegaan. En nu is 1 op 43 wel echt gewoon de standaardmaat. Maar zet je tegenover... Zeg maar, nou, uh, pak bijvoorbeeld de Renault Dauphine. En je zou nu zeggen een modeltje van Norf. En je zet dat naast een uh, Dinky Toy. En is die Dinky Toy echt kleiner. Die zie je gewoon dat je iets ja, kleiner is. Zit, dus je ja, zit ja. niet echt in, op die Of de een is te groot, of de een is te klein, zeg het maar. Maar ze zeggen alle twee 143. Maar er zit toch verschil tussen. Dus het is een beetje interpretatie. Tegenwoordig met uh, het hele 3D-verhaal op de computerschermen is een 143 autotje echt een 143 autootje. Maar ik heb in feite in die 36 jaar best wel van verschillende auto's, verschillende schalen voorbij zien komen. Wat allemaal 143 was. Dus dat oh. is een beetje, dat is allemaal uiteindelijk wel een beetje. En de andere schalen, vrachtwagens bijvoorbeeld. Tegenwoordig zijn er heel veel 1,43 vrachtwagenmodelletjes. Maar dat is heel lang. Een Techno Line course zaten aan de schaal 1,50. Oh ja. uh, ga mij hem uitleggen. Maar en dat is eigenlijk de bakenmaat van uh, vrachtwagens geweest. Uh, bouwdozen bijvoorbeeld. Uh, is heel lang in 1,24 geweest. Totdat Tamia kwam. Die kwam met 1,20 bouwdozen. Waarom kom je dan nou opeens als 1,24 de bakermaat is, ga jij opeens 1,20 bouwdozen maken? Dus het is ook een beetje okay. wat de fabrikant wil. Ja, ja. en uh, dus het is uh, uiteindelijk schaalverhouding. Als je echt kijkt naar de basis, heb je 1,43, 1,87, 1,76 tegenwoordig. Geef 1. 3, 1 1 op 64 is nu een heel grote schaal aan het worden. Dat is uh, zeg maar de matchbox schaal. Je kent ken nog wel die speedautootjes vroeger. Dat was 1 op 64. Dat is nu op een hele grote verzamelaarsmarkt aan het worden. Uh, daarboven heb je dan uh, 1 op 18. Dan weten de mensen toch wel de Burago-modellen. Die uh, uh, op vakantieadressen uh, zag staan de grote modellen van Burago. Dat was, de baken, dat was de start van het echte 1 op 18 verzamelen. 1 op 12 zit daar nog boven. En dan echt het, ja, de grote jongens is 1 op 8. En 1 op, uh, tegenwoordig ook wel 1 op 4. Dat nou, zijn echt hele grote jongens. Dan heb je je kamer in één keer vol. Vraag ja, ja. maar mijn meisje straks. Daar staat er eentje in de woonkamer. Dat oh. is echt heel groot. En uh, ja, Jij hebt ze ook één op één, toch? Ik, ik, ik samen <laughs> meer één op één, ja. ja, okay. ja ook nog. Maar, maar een die... grote modelauto, wat is dat er uh, voor één dan? Ik heb uh, in mijn huiskamer een Lotus 72 van uh, Dave uh, staan. Van mijn grote held uit 1972, Emerson Fittipaldi. Wauw, gaaf. Dus uh, daar staat een heel groot model, op de zwaar. En die mag staan staan. Ik heb een, top, maar een topvrouw gevonden. Die mag daar gewoon staan. Nog erger, zij heeft gezegd... als het huis groot genoeg is... mag je zelfs een 1 op 1 auto in de huiskamer Kijk, waar vind je ze? Ja, nou, ja Amsterdam. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, oh, oh. Maar je moet hem zelf uh, poetsen waarschijnlijk. Ja, he? Maar, maar, he? Alleen, maar, moeten, wacht, maar het mag. mag vrouw zit ernaast. Hè? Die tikken je gelijk op je schouder. Ja, ja, ja, ja, ja. maar het mag. Het mag. Nee, ze, okay. ze, ze kan straks zeggen... het mag van hem. Ja, ja, ja, ja. Rendel, je hebt het over die schalen. Hè. Is het nou ook zo van... Uh, ja, je hebt, uh, kijk, modelauto's van een bepaalde race van Max... komt er weer speciaal een auto uit. Maar je kan ook bij de, bij de supermarkt... zie je wel eens modelauto's liggen van Max. Die kosten dan 5 euro of zo, ja. weet je wel. Maar die anderen zijn natuurlijk veel duurder. Ja. Is het ook zo dat die daardoor ook preciezer gemaakt zijn? Nou, het is wel zo dat... Uh, een autootje wat je bijvoorbeeld bij de supermarkt kan krijgen... is een mooi verpakking. Dat is een mooi schaalmodel. En ik ga het je vertellen... Matthijs kan het misschien dat straks beter vertellen. Uh, daar worden mega bedragen voor gegeven voor een dingetje wat inderdaad maar 5 euro waard is. Of meer is het gewoon echt niet waard. Uh, en er zijn er ook heel veel van gemaakt uh, in het hele verhaal. Um, uh, dat is een mooi, mooi model. Ga je kijken naar de 1 op 43... 1 op 18, 1 op 12 modellen... Of, of zelfs de 1 op 8 modellen... Die over de 10.000 euro kosten van uh, Max Verstappen. Uh, dat zijn wel heel gedetailleerde modellen. Dat is wel... Uh, daar zie je op het stuur alle knopjes zitten. Uh, weet je, uh, je kan, je kan misschien erin wegrijzen. Zeg ik ja. maar. En zeker in 1 op 43... Als ik kijk naar de modeltjes van 20 jaar geleden, 25 jaar geleden van een Formule 1. Toen kwam, kwam het merk Onix met Formule 1 modeltjes uit. En dan stonden we helemaal van, wow, dat is mooi zeg, dat is gaaf. Nou, zet je die nu tegenwoordig naast, dan denk je, ah, er is wel wat veranderd in de wereld. Dus um, de modellen tegenwoordig zijn zo gedetailleerd, het is ook geen speelgoed meer. Haal uh, uh, bijvoorbeeld een Spark of een Mini james uit de verpakking. Geef hem aan je, aan je neefje van drie jaar. Ik heb nieuws voor je. Binnen twee seconden liggen alle wielen eraf. Dus uh, daar is het ook niet meer gemaakt. Dat is echt verzamelaarsspul. Dat modeltje van uh, die supermarkt. Die kan je uit de verpakking geven. En die kan je aan je neefje geven. Dan kan je lekker mee spelen. Dat zijn de echte speelgoedhouders. Daar zijn ze voor gemaakt. Klaar. Oké, okay. nou daar sluiten we even mee af, hè, die blokje. Lijkt me heel goed. En dan gaan we een uh, plaat... Ja, kijk, deze dame is uh, ooit nog eens uh, in Zandvoort geweest... en heeft ze opgetreden, volgens mij... Ja, waar was het ook alweer? Ergens aan de boulevard of zo. Uh... Uh, Crash Youngs hebben we het over en Slave to the Rhythm... Nou, ik heb het even nagekeken van deze Chris Jones uit uh, 85. Toen was hij in Zandvoort. Uh, uh, Doodje teruggezien. Toen, nee, toen was hij bij uh, Club Zessels. Uh, ja, de, oh, okay. de, de, de oudere luisteraar die uh, kent uh, zeker, uh, er zeker nog wel uh, Club Zessels hier in Zandvoort. Daar was dus uh, Chris Jones. Ja, je zit het te vertellen. Ik, ik, had, ik dacht dat ze op de boulevard had opgetreden. Maar, uh, ja, dat zo dacht beeld, ik ook. Zo'n beeld kreeg ik erbij. Maar, maar heel wat anders. Ja, heel wat anders even. Goed zo, goed zo. Wij gaan uh, verder met uh, natuurlijk uh, Randall Lawson. En uh, Randall die heeft uh, zijn gasten meegenomen, zijn vrouw Sonja. En Matthijs, uh, Randall heeft het uh, helemaal uitgelegd hoe dat zit met die modellen. Dus uh, laten we maar eens even uh, met Matthijs praten als uh, oprechte verzamelaar. Uh, Matthijs, uh, welkom in de show, maar ja, kom even uh, dichter bij me naartoe, want mijn armen zijn niet zo lang. Um, hoe lang verzamel je? Oh nee, ik wilde eerst even vragen, je bent helemaal naar Zandvoort gekomen. Kom je van ver? Nee, valt mij. in delft Oh, in delft maar... ja. um, Hoe lang verzamel je eigenlijk al? Uh, even kijken. Dat ik, zeg maar, klein jochie ben begonnen, ja, dan ben ik als Ferrari-fan, gooi je met Burago te sparen. Dus ja, dan was ik denk ik een jaar of twaalf. En dan had je die 1 op 18 en dan kon je, ja, die kon je nog vrij makkelijk kopen overal. Toen had je alleen één model, de F40, die kon je in Nederland gewoon bijna niet krijgen. En toen gingen wij op vakantie naar Zwitserland en had je zeg maar, een soort met V&D. daar stonden gewoon stapels van die f 40 Dus ja, je raadt het al, uiteindelijk gingen we met vier man terug naar Nederland met de hele achterbak vol met Brago's. <lacht> <lacht> we moesten voor iedereen natuurlijk van die Brago's meenemen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, daarna ben ik ook meer naar de Autosport toegegaan en toen ben ik vanaf... Ik denk in 96 ben ik bij Rendel uitgekomen. Hoe? Die... Oh, oh. In 96. Ja, maar hoe ben je bij Rendel terechtgekomen? Uh... Een advertentietje? Nee, via via. Wij gingen met de bus naar Italië op vakantie naar de Formule 1. En er zat ook een jongen in de bus en die bespaarde al die Senna-modellen. En die kocht die bij Rendel. Dus zodoende ben ik bij Rendel ook terechtgekomen. Van die moest ik natuurlijk ook hebben. Renon, zo ging het een beetje bij jou, hè? via mond-op-mond -mond reclame. Hè? Het was allemaal mond-op-mond -mond reclame, want je had bijna geen internet. Ja, je, je, maar je hebt volgens mij heel weinig geadverteerd. Hè. Nee, uh, bijna nooit. want ik, Uiteindelijk was het wel gewoon... Uh, ik was, zeker toen ik ook heel erg op uh, autosport uh, ging... Uh, was er was eigenlijk niemand van mijn collega's die dat deed. Hmm. En uh, Dus op een gegeven moment gaat dat. Ja, dan is die mond-op-mond -mond reclame het mooiste wat er is. Ja. Hoe die verzamelaars weer met elkaar in contact kwamen... Dat waren inderdaad reisjes naar de Grand Prix, reisjes ergens anders heen op het circuit zelf, want ik stond ook altijd met een stand op het circuit zelf, ja. Dus da daar maakte hij feit, een foldertje en die gaf je weg en oh ja, ja, ja. daar maakte hij een naam en uiteindelijk uh, kreeg ik wel die naam in verzamelaarswereld. Uh, dat uh, dat hij hey, daar moet je zijn voor je voor je racewagenmodelletjes. ja. ja. En uh, ook voor de andere modellen natuurlijk. Maar in die tijd was, uh, was ik een van de eerste die echt begon met uh, raceauto's. Uh. Er was niet zoveel, dat weet, weet Matthijs ook nog wel. Er, er waren niet zo heel veel uh, fabrikanten die zich op raceauto's uh, stortten. Ja, eigenlijk de eerste die begonnen waren een beetje Onyx Onyx Vitesse, die deed heel veel. Later kwam er Minichamps heel erg bij met de DTM auto's uh, uit die tijd. En uh, de, ja, veel, veel, veel, veel later uh, Spark. En Spaak is uiteindelijk wel nu de grootste fabrikant op dat gebied. Nou. En Martijn, maar begrijp ik het goed. Jij ging heel Europa door om, om uh, Formule 1-wedstrijden te bezoeken. Ja, toen, uh, dat was de periode 1995 dat Jos zeg maar, ook Formule 1 reed. Jos Verstappen. <laughs> Jos de Bos. Jos de Bos. En uh, die had ook reizen. Je zeg maar. had Jos Verstappen reizen naar de Formule 1. En toen werd het ook zeg maar, toegankelijker om naar de Formule 1 te gaan. Zeg maar. Dus ja, toen ben ik wel uh, redelijk Europa ingegaan om naar de Formule 1 te gaan, ja. Wat, wat is je favoriete circuit toegeworden? geworden? Ja, ik denk dat de mooiste sensatie was toch wel, ik denk, Imola. Ja? Ja, al die Ferrari-fans, alles helemaal rood daar zo. Je hebt toch niet dat vreselijke weekend uh, meegemaakt met uh, dat Senna overleed daar? Nee, ik was daar twee jaar later, was ik daar, zeg maar. Uh. Even terug naar het verzamelen. Is, uh, je bent toen het uh, uh, allereerste autootje Ferrari in Zwitserland... Toen kwam je uiteindelijk bij Rendel in de winkel en toen is het helemaal doorgeslagen. Ja, toen is het... Uh... Randje van fichement. Nou, uh, dat om <laughs> net niet, maar... Uh... <laughs> ja, toen ging het ook los. En dit werd ook steeds populairder. Net wat Rendel ook zegt. In het begin had je niet veel met autosport qua modelauto's. Het was eerst eigenlijk alleen maar bijna straatauto's die je had. Ja, dan komen natuurlijk steeds meer autosportmerken. Nou, dan De Formule 1 is natuurlijk sinds Joris ook wel heel populair geworden in Nederland. Dus ja, dan ga je daar ook nog meer naar kijken. Meer van volgen, meer van verzamelen. Ja, en het een maakt het ander dan weer, zeg maar. Dus ja, dan ga je wat modellen van Jos sparen. Nou, dan komt er een andere rij. Dan denk ik, Oh, dat is ook leuk. Nou, dan ga je daar ook weer van sparen. Ja, en dan, uh... Zo komt het uh, ja. van verder en verder. Uh. En, en nog steeds Ferrari, uh, fan? Of is het inmiddels uh, gewisseld naar Red Bull? Nou ja, uh, Ferrari zit altijd in mijn hart, zeg maar. Maar, uh, ja, maar... maar waarom dan? Wat, wat, is er, wat is er zo bijzonder aan Ferrari? <gacht> ja. Dat kan je niet uitleggen, dat moet je gewoon voelen. Nou, ik kan het wel uitleggen, want je had in Haarlem had je een, een, een... Nou, ik heb niks zoveel met Ferrari, laat ik dat voorop stellen. En dat kwam eigenlijk ook door... In, in Haarlem had je aan de Schoutjeslaar een, een autobedrijf... en die repareerde Ferrari's. Oh. En ik was daar een keer een, een praatje maken met die garagehouder... en die zat alleen maar eigenlijk te mopper op die Ferrari's. Ik vond het zo raar... <laughs> en, een, hij repareerde Ferrari's en hij vond het een flutauto, want hij was altijd kapot. Zeg. Ja, het zou ook hokken. Ja. Klaar. <laughs> simpel. Nee. Ja, maar dat is ook Ferrari. Zeg maar. Overigens, dat is ook Ferrari. Dat het niks is. Karaktertrekjes hebben ze <laughs> <laughs> dat, dat nou, heeft hij, hij wel ja. gelijk in. Heeft ja. Hij heeft absoluut gelijk in. Ja, ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb ook zo'n platgeslagen Fiat gehad. En het is heel simpel. Uh, ja, platgeslagen Fiat zeg ik al tegen mijn klanten. Um, het is heel simpel. Het. Uh, Soms, de, als je kijkt naar de auto, hoe de kwaliteit is. Ik heb een vrije Rossa gehad. Als je kijkt naar de kwaliteit van zijn auto, denk je... hoe hebben ze een hemelsdame het voor elkaar gekregen als verkoper... om zo'n ding voor zoveel geld te verkopen. Ja. vind ik heel erg knap. Aan uh, de andere kant, als je er dan in rijdt... dan heb je toch een bepaalde passie. En ik ben ook niet echt een, een, een Ferrari-man. Maar ik zat wel in die auto en dacht, ik kan het begrijpen. Ik kan het begrijpen dat okay. als jij in Italië door een klein dorpje rijdt... dat alle kleine kinderen helemaal, helemaal uit, het, uit het dak gaan. En uh, dat heb ik uh, gezien toen ik in Frankrijk met die wagen reed. Uh, iedereen komt op zo'n auto af. Mm. Dus het heeft een bepaalde passie. En dat is wat ik altijd zeg, van dat, dat hartje moet overslaan. En bij Ferrari-mensen lijkt het wel een beetje overtreffende trap af en toe... Hij is ook zo, maar Matthijs is ook zo gek. Dus een beetje overtreffend trappen met een heleboel dingen. Uh, maar dat is goed, want als dat er niet is, dan heb je toch nergens voor te leven. Ja, ja, ja. Dus het hoort oh, er wel ja. een beetje bij. Ja, ja, okay. ja. goed. Maar uh, Matthijs, hoeveel autootjes, uh, modelauto's heb je nu uh, inmiddels? Je -je. <laughs> Oeh, ja, dat vraag je maar. Uh. Nou, het is te veel. Ik erop houden dat ik een soldenkamertje vol heb. Oké. Okay. Oké, okay, en. Uh, uh, en Vooral met Ferraris of nog andere uh, merken? Uh, nu meer echt gewoon uh, autosport gerelateerd. Zeg maar. Formule 1, uh, Motor GP, Rossi. Zeg maar heb ik altijd gespaard. Uh, Quinta Rally. Uh, wat GT-auto's uh, zeg maar, uh, van rijden. Dus, uh, wat je zegt van ja, dat vind ik leuk om te volgen. Hoe, hoe gaat het eigenlijk uh, met, uh, je, je vertelde al eerder, het uh, beetje van je collega verzamelaars contact. Is, is er nog veel contact tussen de verzamelaars? Ja, dat weet ik nu niet. Er zeg maar. zijn wel vrienden zeg maar, die ook verzamelen. Zeg maar. maar net wat Render ook, net als zei, vroeger had je geen uh, internet, geen social media. Dus dan moest je het onderling. Met elkaar erover hebben, zeg maar. Ja, nu staat het hele internet, staat er mee vol, social media staat er mee vol. Uh, als er over drie maanden een auto uitkomt, dan weet je het al. Het zeg maar, staat op social media staat dat hij over drie maanden uh, uitkomt en dat je kan pre-orderen. Dus ja, weet je, als je als verzamelaar bent, dan weet je alles eigenlijk al. Maar vroeger was het eigenlijk: je ging naar de winkel van Rendel en dan. Uh, ja. Nou, daar trof je elkaar. Ja, ja, precies, ja. ja. En dan onder het motto van een bakkie en dan een beetje slappe ouwe hoeren, zeg maar. Ja, ja. <laughs> ja heb je daar geen uh, clubs van, van dan? Verzamelclubs? Niet dat ik weet. Nee. Nee? Nee, hebt, nee, helemaal je, je niet. Ik heb ook autobladen nee, nee. volgens mij, nee? uh, van die verzamelbladen heb je. Maar ik weet niet of je daar een club van hebt, zeg maar. Ja, het is gewoon... Uh, het... Maar zou jij je aansluiten dan bij zo'n club of uh, vind je het wel goed zo? Nee. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. En we hadden vroeger een clubhuis. Dat was autopasion. Ja, <laughs> precies. precies. Ja, ja, ja. We gaan even weer naar de muziek, erop. Zeker, en als je dan uh, race, dan wil je natuurlijk winnen. En dan gaat uh, die plaatje over de winnaar tegen O. Hier is. Abba.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 The winner takes it all The loser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 hebben wij op deze zondagmiddag... gewoon even het theater van de Autosport... naar uh, Zandvoort uh, gebracht. Uh, Rendel. Ja, voortaan uh, kunnen we het wel hier uh, zo gaan noemen, toch? Want uh, dat ja. andere theater... dat heeft uh, helaas de deuren gesloten. Ja, ja, ja. Voor de mensen die het nog niet uh, begrijpen... Waarvoor je onder meer uitgenodigd hebt. Nou, ik, ik dacht dat ik hier een soort uh, Bouman-show krijg. Dit is je leven of zo. Ik weet nee. Dit maar, is je leven. Een nou ja, een schrijver die maakt uh, inderdaad. Brengt boeken uit van dit is je leven. Dit. En dan een levensverhaal van uh, mensen. Maar wij doen het op de radio. En uh, inderdaad, dit is je leven. Dit met, uh, je leven. Ja. Benno ja. Veugen die vast alweer weer uh, wat te vragen heeft. Nou ja, inderdaad. Want uh, uh, de, we hadden net uh, natuurlijk Abba. Abba ja. Met de uh, winner takes it all. Maar het grappig was dat een klant van jou... Die had een spandoekje gemaakt. Uh, en dan had je een heel leuk fotootje op je Facebook. <laughs> Wegens rijkdom gesloten. Ja. Hier Lawson, Hoe is dat. Ja, dat heb ik eigenlijk een beetje zo neergezet. En iedereen denkt, van, nou, je bent multimiljonair geworden met modelautootjes uh, nou, dat lijkt me verkopen, ik kan, kan je vertellen, uh, nee. Ja. <laughs> uh, even nee. kijken mijn vrouw even nee. nee, ik heb een rijke vrouw getraald. Dat is het beste wat je kan doen. Nee, mm. heel simpel. Nee, ik, ik, ik heb heel goed uh, van de modelauto's kunnen eten en leven, maar je wordt er niet super rijk van. Nee, nee. Nee. Maar het was op een gegeven moment, uh, er gingen zoveel verhalen van uh, hij is failliet. Uh, in, op die social media. Hij ja. is dit, ja. hij is dat. En, uh, Hey, jongens, dat is ook niet. Ik kan nog wel tien jaar door, maar het hoeft er gewoon je niet. Je wordt meer. toch altijd een hele handige hand, handelaar? Dus ik bedoel, uh... Nou ja, weet je, je bent handelaar ben je bloed, maar ik ben geen marktkoopman, heb ik al gezegd. Mm. Ik, ik heb. Ik heb ook iets te veel passie in mijn bloed gehad. Dus ik gunde eigenlijk de verzamelaars soms ook wel een beetje te veel. En uh, ik, heb, ik heb gewoon leuke dingen gedaan. En ik, uh, ik, ik kon er ook van racen. Hoewel, uh, dat, is, uh, uh, dat deed de sponsor. Dat de, zeg maar, de, de service, zoals ik het altijd zei. Zoals al met bleke te zeggen, je, racet altijd, je moet racen met geld van een ander. Dat heeft uh, Michiel een keer tegen mij gezegd, inderdaad. En die zei, Rendel, je kan gaan racen, maar... Als Op het moment dat het jezelf geld gaat kosten... moet je ermee stoppen. Ja. Nou, ik heb altijd gereisd, dus gelukkig kost het nog <laughs> geen geld. Dus uh, dat gaat helemaal goed. Um, nee, het is... Uh, uh, het was, uh, de, de, de tijd was rijp. Het was leuk. 30 jaar uh, gewoon een winkel. Dan, uh, wat de mensen niet begrijpen. Wat, wat eigenlijk een beetje die rijkdom is... is dat ik nu eindelijk voor het eerst in 36 jaar... een weekend ga vrijkrijgen. Ja. Ik heb 36 jaar altijd zaterdag gewerkt bijna nooit op vakantie geweest. Want op het moment dat mijn winkel dicht was... dan werd ik helemaal nerveus. Als ik in het buitenland vijf, zes dagen was... dan was ik niet meer te genieten. Uh, want uh, die winkel moest draaien, die winkel moest open. Ik moest daar voor mijn klanten zijn. En gisteren was je eerste vrije zaterdag. En toen was je eigenlijk bij uh, je uit te huilen van... Ja, ik moest met mijn schoonmoeder naar het tuincentrum. <laughs> ik moest met mijn schoonmoeder en mijn vrouw naar het tuincentrum. En toen had ik eigenlijk zoiets van, ik wil weer een winkel. Ja, <laughs> ja weet je. <laughs> daar mis je toch opeens. Op dat moment mis je... We liepen in een heel leeg, ergens bij Alstmeer... in een heel leeg tuincentrum. We waren een beetje laat. En er was helemaal niemand meer dan alleen nog medewerkers en plantjes. En ik liep daar. Ik, oh, ik verlang zo naar mijn winkel en mijn klanten. Nu gewoon die gezellig komen babbelen. Ja. Over autosport en andere dingen. Ja. Nee, dat was eventjes... Uh, uh, uh, ik heb ook... Uh, uh Gelijk gezegd, als dit alles zaterdag gaat worden... dan heb ik heel snel weer een winkeltje. Kan ik je wel nou vertellen? Uh, en dan, maar dan alleen beloofd het niet zo wist. Nee, <laughs> nee, maar het is wel zo... Het, de tijd was gewoon mooi. En eh, ik heb natuurlijk ook nog een keer... daar gaan we misschien straks even over hebben... het organiseren wat ik doe van, uh, van wedstrijden voor historische autosport. Ja, zeker. We zijn nog niet klaar. Nee, dus uh, daar moet ik ook eerlijk zeggen... daar heb ik het zo druk mee. dat uh, Sonja zei ook wel gewoon van... Uh, Rindel, je hebt eigenlijk gewoon twee, je hebt soms wel drie banen. Dus ze hmm. zei van... Uh, waarom stop je niet met die winkel? winkel had ik door mee kunnen gaan nog wel tien jaar... maar ik moet ook wel zeggen... het was wel op de laatste, zeker de laatste drie, vier jaar... met de marges die de fabrikanten hebben. Die, uh, uh, daar gaan we het misschien even over hebben... Uh, voornamelijk China maar de Madagaskar... waar het nu allemaal vandaan komt. Ja. Um, de marges zijn zo klein geworden voor de winkeliers... dat je eigenlijk de, de klanten hun zaklantaarn moet meegeven. Dat je het licht uit moet doen. En dat je zelf maar even op zoek moet gaan naar modelautos. Want je uh, staat eigenlijk bijna die, niks meer te verdienen. Nou, dat is toch een mooi moment dan om te stoppen. Ja, dan kan je beter op je hoogtepunt stoppen. Ja, dat, en uh, gewoon zeggen, het is leuk geweest. Ja. En, uh, alleen ja, uh, daarom staat die studio ook niet voor. Uh, Volgens ze, ze zijn allemaal nog heel erg boos op me. <laughs> want dat, was, dat boos, heeft uh, Mathijs ook kunnen zien uh, zaterdag. Dan gingen er toch wel een heleboel uh, verzamelaars... Om de deur uit mm. en uh, van wat moeten we nu? En, ja. Uh, ja. en dat is ook wel een beetje raar. In, in, in, toen ik begon, hadden we echt aan speciaalzaken. Ik denk zo'n 45, 50 echte speciaalzaken, die alleen maar met modelauto's bezig waren. Ja. En en die, ik denk dat we er nog 4, 5 over hebben. Zo. Maar dan houdt het ook gewoon echt op. Dus moet, hij, nu moet ben ik ook wel heel, echt... heel in het reizen. Maar ja, hij moet een stukje verder rijden. Ja, ja, ja, ja. Moet hij moet inderdaad Er zijn niet zoveel en de rest zijn allemaal webshops geworden. Hm. Echt webshops. Nog even over dat productieproces uh, van die, die ja. modellenauto's. Je, je had het al over de die Chinezen en uh, nog een land. Hm. Uh, Madagaskar tegenwoordig, ja, heel ja. veel. Maar uh, hoe, wat, wat, wat, wat wilde je daarover vertellen? Nou, het heel simpel van... dat er heel veel veranderd is. Um, uh, toen uh, in de hoogtijdagen, dan praat ik een beetje over 96, 97, 98. Dat waren, uh, dat waren tijden van de modelauto's en ook te verzamelen. Dat kon gewoon in hoge bomen en veel verder. Weet je, berg op Mount Everest. Het was gewoon een gekke huis. Wat gebeurde dat? De producties die werden voornamelijk gedaan in Europa, Duitsland, Frankrijk, Italië, heel veel gemaakt. Uh, Spanje werden modelauto's gemaakt. Uh, Portugal werden modelauto's gemaakt. Daar zaten eigenlijk alle fabrikanten. Dan praat je over de grote jongens, Burago. Uh, poly uh, wat hadden we nog meer, Noref, Solido uh, zat uh, in Frankrijk bijvoorbeeld, Vitesse zat in uh, Portugal, uh, Chico, Minichamps zaten allemaal met hun fabricage zaten ze in Duitsland bijvoorbeeld. Dus alles was in Europa geconcentreerd. Ja. Engeland uh, had je uh, ook een aantal fabrikanten, Corgi was toen nog heel erg bezig. Uh, Dinky was toen volgens mij al overgenomen door een andere groep. Het werd allemaal nog in, de, in Europa geproduceerd. Maar China kwam om de hoek kijken en toen ging een hoop van die fabrikanten, Minichamps is een van de trendsetters geweest, Vitesse, van, Vitesse Onix, dat was een echt Europees bedrijf. Een uh, Noor, Zoido, uh, ook Burago uh, ging uit Italië weg, maar ook andere kleine fabrikantjes, uh, die gingen allemaal naar China, want daar was het goedkoop. Uh, weet je, daar zetten ze 3000 van de Chinezen op een rijtje, had je een productielijn. Heel ja. simpel en het kostte gewoon helemaal niks. Uh, toen heb ik wel al met een aantal fabrikanten. Waar de elk jaar hadden we, op Nürnberg hadden we de Nürnberg Toy Fair. Dat is de grootste speelgoedbeurs in de, in de wereld. Okay. Daar zaten, stonden ook al die fabrikanten. Vaak met die jongens daar zitten praten. En gezegd, jongens, dit gaat niet goed. Want alle know-how van jullie gaat nu daarheen. Ja, ja, ja. Ze pakken je een keer terug. Ja. ja. Dat was niet zo. we hadden het allemaal onder controle. Dit en controle dat. Ik zeg, ze pakken je een keer terug. Het is altijd sambal bij. Het blijven Chinezen. <coughs> Heel simpel. Dus... Um, nou, dat, nou, jongens, en dat zie je nu de laatste 8, 9, 10 jaar... zie je dat gebeuren, dat de prijzen vanuit China ja, schieten omhoog. Mm -hmm. Gek huis. En, uh, ze kunnen niet meer voor een appel- en een modelautootje laten ontwikkelen. Plus het grote probleem is, ze kunnen ook nergens heen. Nee. Want al die know-how zit, ja. zit daar. Ja. Dus uh, die fabrikanten zitten nu een beetje vast uh, aan dat China-productie. Nou, Spark zie je nu heel langzaam naar Madagaskar verdwijnen. Uh, die hebben daar zeg maar, het nieuwe Walhalla gevonden doen ze ook een beetje voor het vervoer. De, de containers minder, minder onderweg zijn. Ja. Um, je ziet nu gewoon heel erg... dat, uh, dat de Chinezen... hebben gewoon die know-how binnen. En die hebben hun prijzen verhoogd. Dat is uh, geen goed nieuws... voor de verzamelaar. Maar ook geen goed nieuws voor de DTI's, Want uh, de fabrikant zet een bepaalde prijs neer. En die gooit daar een adviesverkoopprijs bovenop. Met een marge dat ik denk... waar moet ik het licht nog van aandoen? Ja, ja. En als ik het toch duurder ga maken... wordt die verzamelaar er de dupe van. Dus... Het is een beetje, uh, autootjes die vroeger 39,95 in gulders kosten, zitten nu uh, over de 100 in euro's. Mm -hmm. Zo. Dus uh, er is best wel uh, wat gebeurt, zeg maar. Maar is er nog niet al dan een proces gaande dat, dat men denkt van, uh, we doen het wel weer zelf in Europa? Nou, er zijn een paar fabrikanten die zitten erover te denken. Norv is een gedeelte van zijn productie weer terug naar Europa aan het trekken. Maar het probleem is, alle machines, alle know-how zit daar. Ja, ja. Dus die moeten helemaal opnieuw beginnen. Nou, dan weet je ook al dat die prijs die natuurlijk ook gewoon helemaal door het wind gaat. Maar dus zoals het zeg maar in de vorige eeuw werd gemaakt, dat zal niet meer terugkeren, denk ik. Die, die uh, hand, nee. uh, handwerk. Nee. Dus het wordt eigenlijk uh, gewoon computers die, uh, die 3D-printen. 3D-printen, dat soort dingen die het gaan doen. En ja. je ziet nou een beetje wel dat een aantal fabrikanten zeggen... ja, misschien moeten we toch wel weer heel langzaam terug uh, gaan. Of uiteindelijk verdwijnen ze gewoon. Ja. Kijk, uh, er is bijvoorbeeld een, een Noref en een uh, Solido. Solido is trouwens een merk uh, wat op de echt weer helemaal in lift zit... met zijn 1 op 18 reeks. Die maken echt mooie modellen voor relatief weinig geld. Um, maar Norref heeft bijvoorbeeld alleen maar kunnen overleven door in Frankrijk had je een bepaalde tijdschriftenserie. Nou, dan praat je over tienduizenden stuks, Tienduizenden autotjes mm. en die. Um, Tijdschrift series, heeft gezorgd dat die fabrikant kon overleven, ze had ze al lang niet meer bestaan. Ja, ja, ja. Uh, Minichems overleeft alleen maar op het ogenblik, bijvoorbeeld. Omdat hij uh, al zijn oude modellen weer her, her, uh, opnieuw uitbrengt. Waar, waarvan ik dan op een gegeven moment denk: ja, ik zit niet meer op een Audi 50 of op een, uh, een BMW uit de jaren 70 te wachten. Want die huidige generatie heeft daar helemaal niks mee. Nee, en die ja. oude verzameling heeft een mooie kast staan. Ja, ja, ja. Dus um, dat, je, je ziet op het ogenblik een aantal fabrikanten. Die hebben het gewoon heel zwaar. Minisems draaiden bijvoorbeeld puur op uh, Audi, Porsche, uh, BMW. Grote fabrikanten die bestelden een grote aantal modelauto's. Nou, Die hebben allemaal de stekker eruit getrokken. Omdat daar is geen geld meer. Want die verdienen ook niks meer, die grote, grote ja. echte autofabrikanten. Dus daar hebben zij heel veel verloren op bepaalde, bepaalde productie van autootjes. Hm. Daarbij, buiten... Uh, wat je niet moet uh, vergeten is dat de modelauto wereld, het verzamelen, zo veel kleiner is geworden, dat de aantallen die gemaakt worden ook veel kleiner zijn. Kleiner, waarom? Uh, minder verzamelaars. Mm -hmm. Dus uh, als ze vroeger bijvoorbeeld van, uh, dat weet Matthijs ook al, als je uh, vroeger een modelauto kwam van Michel Schumacher, dan had je Limited Edition 19.120 stuks. En dan kan ik je vertellen, dat waren heel veel autotjes. Wereldwijd hè? Dan praat je over de wereld voor de hele wereld. Dat waren heel veel autootjes en dan kwamen we ook heel veel binnen. Als je tegenwoordig gelimiteerd modeltje binnenkomt, 300 stuks Wereldwijd. En Matthijs, vlieg je dan naar de winkel? Uh, nee, niet echt meer. Nee? Nee, ik weet dat Rendel het altijd wel heeft en uh, Even wat Rennel ook zegt, het loopt ook niet zo hard meer. Het is niet meer dat je nu echt naar de winkel moet rennen om hem nog te krijgen. Omdat je anders te laat bent. Die aantallen zijn gewoon heel anders. Net wat Rendel zegt, weet je, van de Schumacher werden er 19.000 van gemaakt. Ja, noem maar bijvoorbeeld misschien van een verstap een keertje 300. Maar die staan er nu ook nog, zeg maar. Dus, oh, okay. dus die markt is gewoon steeds kleiner aan het worden. En, uh, want, uh, nou daar hebben we het straks denk ik nog wel over. We gaan even naar muziek. Uh. Zeker, maar voordat we het gaan doen, uh, oh. Rendel had het gisteren over de A1, hè? Uh, ja. De race. ja. Nou, Ik heb nog een uh, promootje gevonden wat wij uh, destijds als uh, Radio uh, CFM uh, draaiden. He won't A1 Grand, Grand Prix En ZFM is erbij! Vrijdag 28 en zaterdag 29 september hoor je exclusief op ZFM de aanloop naar de race En zondag 30 september live vanaf het circuit Een verslag van de race der racers A1 Grand Prix of Motorsport Hallo, ik ben Nico Hulkenberg, de winnaar van vorig jaar A1 race Wie wordt de opvolger van Nico Hulkenberg. Wordt het Ari? Ik ben Ari Leijndijk Junior van de A1 series Of Jeroen? Hallo, ik ben Jeroen Lekenmolen, luister naar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 Ja, dat was uh, Gloria Geener en uh, I Will nee. Survive. Uh, wat wilde je nou zeggen, Thomas? Thomas? Welke ja. locatie had je nou in je hoofd? Uh, net waar we ook gezeten hadden met uh, de race. Café Alex. Café Alex. Ken je dat nog? Ja, tuurlijk. Op ja, het gastesplein. Ja, nee, daar kom ik even niet op. Maar oh, volgens mij hebben okay. we daar toen ook gezeten. Daar hebben we wel een keer op locatie gezeten. Dat ja. klopt. Oké. Okay. Ja. Dus, maar dat was even onder ons. Ze ja, ja, ja. zijn lekker bezig, hè, Benno? Ja. Zullen ze een apart kamertje geven? Ik neem ze mee, maar... Ja, nou, uh, Benno, zeg het dan maar weer. Benno, uh, we hebben een paar minuten tot het nieuws. En daarom wil ik het heel even over je privéleven hebben met jouw welvinden. Uh, ja. Want, Sonja, je... Sorry, je Tweede vrouw heb je meegenomen naar de studio, is natuurlijk heel gezellig. Tweede vrouw? Tweede, Tweede vrouw. Tweede. Ja. Ja. ja, ik weet niet hoe je dat Ik heb ook nog buiten. Ik woon in amsterdam zuidoosten osten Het is gewoon ja. dat je dat, dat mag. mag Oké, okay, he. dat je het maar weet. Gelukkig voor je kan erom lachen. Maar, maar uh, ja, bedoel, het, uh, het leven is natuurlijk niet altijd één groot feest geweest. Nee, natuurlijk niet. Ik heb vier jaar geleden natuurlijk Ine verloren. En daar hebben we samen ook een beetje de zaak mee opgebouwd. Want die heeft altijd gezegd, nou, jij doet jouw feestje. Ik werk zelf en doe mijn feestje. En het was altijd de bedoeling geweest dat we rond 62, 63, 64 zouden zeggen... We gaan de wereld reizen. Ja. Nou, dat is even anders gelopen. Ze werd en, ziek, hè? Ze werd ziek, zat kanker. En ja, dan, dan weet je op een gegeven moment dat het op een gegeven moment einde is. Dat je dat feestje niet kan gaan vieren. Nou, toen ben ik vier jaar alleen geweest. En ik was eigenlijk ik, alleen maar met de zaak bezig, want dan duik je natuurlijk als... Uh, nog gedompeld duik je in die zaak en dan ben je daar alleen maar mee bezig. En dat uh, uh, eigenlijk gewoon 24 uur per dag, 7 dagen Kap in de dat week. dat troost eigenlijk? Nee maar, zaak. nee, maar dat was heel raar. Mensen hebben altijd gezegd, we, we hebben je nooit, eigenlijk niet echt verdrietig gezien, maar we, we leefden naartoe. Ze was natuurlijk een jaar ziek. Dan weet je dat dat gaat komen. Dan kan je, en ik ben altijd een type van vooruitkijken, nooit achteruitkijken. Um, dus dan, uh, je weet dat je door moet. Ja. En het was heel simpel. Uh, uh, bij mij viel er een heel groot salaris weg van haar. Dus ik moest wel weer aan de bak, want het oh ja. <laughs> was gewoon niks. Dus we moesten met de zaak moest ik echt uh, vol door. Ja, en uh, vier jaar geleden kom je dan toch weer iemand tegen op een feestje gezellig. Oh, uh, twee jaar geleden, sorry. Ik ben vier jaar alleen geweest en twee jaar geleden kwam ik uh, Sonja tegen op een feestje. Ik was helemaal niet op zoek, zij was helemaal niet op zoek. En dat klikte vanaf uh, de allereerste minuut dat we op de stoel zaten samen naast elkaar. En uh, ja, uh, dit jaar zijn we al getrouwd. En, uh, ja, dat ging heel ja, snel, hè? Ja, dat ging heel snel, ja. Ja, maar ik ben snel, hè? Ik ben <lacht> ja, ja. een cureur, hè? Dat gaat volgorde <lacht> sneller, hè? Volg Over het stadje. Ja, heel simpel. Mijn, uh, met Ine was ik uh, in een half jaar getrouwd al. Oh, ook en toen al. waren we nog heel jong, hè? Ik was 19, moest nog toestemming krijgen. Ik ja, kan ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, Dus, um, uh, dat was het al bij een half jaar. We zijn. 38 jaar bij elkaar geweest. Dus het is best wel een tijdje. Maar jullie, je bent met Sonja uh, in Bloemendaal getrouwd. In Bloemendaal getrouwd. beetje raar voor Amsterdam Zuidoost. Nee, helemaal niet. Want oh. in Amsterdam konden we nergens. Ze wilden ons niet. Dus het was heel simpel. Het oh ja. <laughs> was een hele korte discussie. Uh, nee, we wilden gewoon uh, toch wel eigenlijk snel trouwen. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Maar uh, als je in haar ogen kijkt, begrijp je het. Ja. Heel simpel. Het is dus wel dus, uh, een hele dure trouwlocatie, hè, Bloemedaal. Maar ja, best wel. Ja, ja, ja, we ja, apart afrouwen ja. hoor. <laughs> want wij, wij kwamen aanrijden uh, uh, in een busje. Want we waren gewoon zelf met heel veel vrienden in een, uh, in een bestel. Nee, in een geleend, nee, gehuurd busje. Zwarte Mercedes. Dus echt zo'n. Uh, wat uh, zeg maar in z'n uh, nou, nou, bijna wel. Maar nou, dit was een Amsterdamse taxi. Zullen we daar oh, maar ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, En uh, zo'n zo busje, zo'n Mercedes Vito-busje kwamen we aanrijden. En uh, de loper, ze dus schrokken helemaal toen we aankwamen rijden. Ik had hem gewoon naar boven gereden. Amsterdamse, ik zet hem gewoon boven neer. Niet op het parkeerterrein. Ja, ik denk kom niet trouwen. En toen kwam er een bode, die was heel snel een rode lopen naar buiten aan het gooien. Was best wel heel gezellig. Nou, alles bij ons gaat altijd anders. Dus dat is wel lekker. Uh, nee, maar dan word je weer verliefd en dan krijg je op 62e kriebels in je ja, buik. Ja, geweldig. En dan denk je, wat is dit dan? En dan is het eerste instantie heel veel appen geweest, geloof ik, hè? Ja, heel veel appen. En toen toch maar uit en toch door me samen. En toen kwam je bij mij wonen en toen werd mijn huis versonjaard. Ja, dus uh, ja, heel ja. simpel. En, uh, nou, dat ja. zijn, zijn mooie verhalen om u uh, twee ook weer uh, mee af te sluiten. Dus <laughs> ja. zometeen voor uh, meer uh, mooie verhalen. Uiteraard uh, lekker blijven luisteren.